Woorden malen Alleen de kaken malen Er wordt gewezen naar de Turkse kaas Iemand geeft hem aan We eten in stilte Zo stil dat je een auto langs hoort komen Omdat we eten in stilte Want als je eet dan eet je En als je praat dan eet je niet Maar dan Je proeft dat het een pink lady is Zegt hij Wanneer hij in de appel bijt maar waarom dan? Waarom is het niet een appel?